Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Utrecht is op zoek naar een vrouwenbelager. De wijk Lunetten stond vannacht vol politieauto's. Deze vrouw was alleen op de fiets onderweg naar huis, toen agenten haar aanspraken. Die vroeg me waar ik heen ging, nou ik ga naar huis. En toen vertelde hij mij dat hij me niet uh, bang wilde maken, maar dat er opnieuw een incident was geweest met uh, die man die vrouwen belaagd. Dat ze hem nog niet hadden gevonden en dat het niet veilig was om naar huis te fietsen. De agent is toen op zijn motor met haar meegereden. In de wijk worden de laatste tijd vaker vrouwen lastiggevallen. De politie kreeg vannacht een tip van twee vrouwen die dachten dat ze een man in de bosjes zagen. Dat bleek loos alarm. De politie roept vrouwen op om extra voorzichtig te zijn. Een wedstrijd voetballen of hockey met je clubje is er voorlopig niet bij. Teamsporten zijn wekenlang verboden voor sportievelingen boven de 18, maakte het kabinet gisteravond bekend. Deze hockeyers uit Amersfoort proberen er maar het beste van te maken. Ik blijf vooral lekker sporten hoor. Lekker hardlopen, lekker zelf thuis dingen doen. Ik uh, blijf keeperstraining hebben, dus uh, voor mij alleen geen wedstrijden. Uh, thuis sporten, workouts. Premier Rutte kondigde gisteravond nog meer maatregelen aan. Zo gaan vanavond om tien uur de deuren van kroegen en restaurants weer wekenlang op slot. De theaters en concertzalen mogen nog maar 30 bezoekers ontvangen. Op dit moment praat RIVM-baas Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de coronacrisis. Het wordt sowieso een lange coronadag in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met premier Rutte en minister De Jonge over de coronamaatregelen die gisteravond zijn aangekondigd. Vanavond speelt het Nederlands elftal in de Nations League tegen Italië. Gisteren werd het ineens spannend, want de speler van Italië testte positief op corona. Maar uit een tweede test bleek dat hij het virus niet heeft. Sowieso staat de wedstrijd in het teken van corona, zegt verslaggever Tom van het Hek. Want er is verplaatst naar Bergamo, de stad die zo zwaar getroffen werd aan het begin van de pandemie. En daarom is die wedstrijd daar. Er zijn geen kaarten verkocht, maar er zitten 243 burgemeesters van zwaar getroffen gemeenten uit Noord-Italië... op uitnodiging van de bond daar in het stadion, samen met duizend mensen die in de zorg werkzaam zijn. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen.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 Rokende Gimpenwerk weer vanmorgen. Je komt uh, echt uh, zo later binnen met nog een tig aan voorbereiding. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, welkom bij deze woensdagmorgen, 14 oktober. Het is de day after the night before. Er zullen wel heel veel mensen, ja, toch uh, op een gegeven moment uh, een beetje weer in een bepaalde vorm van teleurgesteldheid uh, raken. Want uh, nou ja, de maatregelen liggen er niet om. En dat is ook de reden waarom we straks gaan praten met Marshall Busser en uh, Ron Brouwer van, uh, van de horeca hier in Zandvoort. En uh, dat, dat is natuurlijk alles wat uh, te maken heeft met het uh, naderende onheil voor uh, veel honden, uh, horeca-ondernemers. Ja, ik doe er wel heel erg luchtig over, maar het is uh, geen pretje als je dat uh, bent op dit moment. Uh, dat is de reden waarom ik uh, bijna hier de uh, telefoon niet straks in de uitzending uh, ga halen. Want uh, het heeft natuurlijk wel uh, de nodige gevolgen, ook zeker hier in Zandvoort. Um, de, uh, eerste plaats. Uh, dat was van Peter Brown met They Only Come Out At Night. Ja, het is natuurlijk wel iets uh, waarvan je kan zeggen... Uh, ze komen ook uh, s'avonds uh, uit uh, alle hoeken en gaten, maar goed... Dat zeggende ga ik dan maar weer gewoon verder met een stukje muziek. Stevie Nicks. Alsof het niks is. En Rooms on Fire. Het programma wat ik op dinsdagmorgen doe. Ik krijg iets binnen over een bruiloft. Nou. Als ik dat uh, zie, dan denk ik van, nou, laat die bruiloft maar zitten. Daar, uh, daar heb ik niet <laughs> zoveel zin in, eerlijk gezegd. Ja, er moet toch nog een beetje humor zijn, mensen. Ja, een dame met een, uh, met een, uh, met een enorme boezem in dat, uh, dat opzicht. Uh, goed, maar uh, we gaan het toch even over hebben over serieuze zaken. Uh, want uh, de maatregelen die gisteren af zijn gekondigd... in het kader van wat wij op de dinsdagmorgen de buikgriep noemen... Uh, die liggen er niet om. En uh, ja, Marcel Busser, goeiemorgen... Ik, ja. ja, ik denk dat jij betere tijden hebt uh, gekend. Um, dat kun je zeker wel zeggen, ja. Ja, ja. Absoluut. ja, uh, ja wat wil je zeggen? Het is momenteel echt bizar wat er gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, in maart, uh, 14 maart uh, was de dag natuurlijk dat we de eerste Hamerslag uh, te pakken kregen. Mm -hmm. 80 dagen dicht, 97 dagen mooi weer. In een periode dat je eigenlijk ze uh, volop uh, moest draaien. Ja. Veel toeristen in het dorp. Uh, met name dan dagjesmensen naartoe. Er ja. was enorm veel te we kunnen doen. Uh, nou ja, ik kan het allemaal om op gaan noemen, maar we weten ongetwijfeld wat er allemaal in die periode gemist hebben qua feestdagen en uh, ja, ja. evenementen. Daarna uh, de zomerperiode natuurlijk hebben wij nog redelijk gelukt dat we aan de kust gezeten hebben. En, uh, ik bedoel, dat geldt vanaf Zeeland tot en met Tessel, omdat het best wel mooi weer geweest is. En ja. Daar hebben we met z'n allen nog een beetje van kunnen profiteren. Maar ja, de winter die gaat beginnen half september eigenlijk sinds onze Duitse gasten niet meer mogen komen. Ja, dan word je gewoon echt teruggegooid in, in iets waar we helemaal niet in willen komen. En dan, nou, ik denk dat, dat je dat ook niet af en toe te leggen hoe stil het werd in het dorp zonder de witte kentekens. Je kon overal parkeren, de supermarkt was gewoon weer ruimte om winkelwagentjes rustig door de, de paren heen te begeleiden. En ja, ja. ja ook in de hotels, de pensioens, alles kwam ineens leeg te staan. ja. Ja, en nu, uh, gisteravond, is gewoon, uh, het is gewoon killing. Ja, uh, ja we, we hebben je even gebeld in de hoedanigheid uh, van de Koninklijke Horeca Nederlands. Want uh, daar werd ik even naar doorverwezen. Dus daarom kwamen we bij jou uit. Uh, maar je schetst inderdaad ook het beeld uh, zoals dat uh, is in Zandwoord. Uh, David Molenburg, de burgemeester, heeft al gezegd... Ja, uh, Zandwoord wordt uh, gewoon hard getroffen... omdat 60% van de bedrijven uh, hier in Zandwoord bestaat uit horeca. Ja, ja. zeker. En, ja, en ik bedoel, en normaal gesproken heb je gewoon een mooie omzet erin. En ja, we hebben natuurlijk de hele zomer met anderhalve meter uh, moeten we handhaven. Ja. Dus ja, ik kan dan alleen even voor mezelf praten. Maar ik, bij mij betekent dat gewoon twintig plekken minder de hele zomer lang op het terras. Ja. Dus nou ja, dat merk je gewoon iedere dag weer. En uh, dat geldt voor de collega's natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, voor cafés, uh, waar je anderhalve meter moet handhaven, binnen was bijna niks te doen. Moet ik wel. Heel eerlijk toegeven, de gemeente heeft ons enorm gesteund daarin. Ja. Uh, Haltersstraat, afsluiting, Gasthuisplein is het een en ander natuurlijk uh, teweeg gebracht nog. De terrassen zijn overal vergroot. Uh, op het strand is er van alles en nog wat georganiseerd om het, uh, de toeristen naar de zin te maken toch hier naartoe te laten komen op een veilige manier. En, mm. Ja, natuurlijk, ik bedoel we staan met z'n allen voor een raadsel of we stonden met z'n allen voor een raadsel van hoe gaan we dit een goede baan aan leiden, dat we toch nog het maximale eruit kunnen krijgen. En dat is dus op een redelijke manier, denk ik, toch wel goed gekomen. Natuurlijk uh, zijn er wat schoonheidsfoutjes hier gegaan, maar we, we, we hebben dingen meegemaakt die niemand kon uh, voorspellen. En ja, daar moesten we op een hele korte termijn allemaal mee dealen. Hm. En dat, dat heeft natuurlijk consequenties gehad. Ik bedoel, er zijn dingen gebeurd. ...omdat je groepen je gehad hebt die je eigenlijk niet wil hebben. Uh, mensen die grote kleren zouden hebben achtergelaten op het strand, noem maar op. Hm. We hebben allemaal mee te maken gehad. Maar ja, nu. Nogmaals, uh, dat de horeca dicht moet, ja, begrijpen, nee, snap je niet. Ik bedoel, we doen juist met z'n allen ons best. En Zandvoort is een toeristendorp. Ik denk dat we hier best wel... Natuurlijk zullen er mensen zijn geweest die hebben gezegd van... ...joh, het is hier van de zomer zelfs te druk. Maar goed, dat kan. Ik bedoel, dat is ieders eigen mening en... Maar ik weet voor, mijn, voor mij en voor mijn collega's en voor iedereen... dat we gewoon uiterst ons best gedaan hebben om het wel zo goed mogelijk te handhaven... en te realiseren dat het op een gezonde manier plaats kon vinden. Ja, ja want, uh, want de vraag is natuurlijk... Uh, ja, kijk, uh, hoe ver er nu? Want uh, we hebben dus nu dit, uh, dit verhaal in ons achterhoofd. Dat is eigenlijk uh, de volgende vraag. Want van, ja, uh, je kunt niet in de glazen bol kijken... maar uh, wat, uh, wat betekent het uh, nu voor de komende tijd... Nou, dit is eigenlijk wel een periode, weet je, vanaf maart is er natuurlijk al bekend geweest van jongens, dit gaat in het, na het gaat dit weer terugkomen. Dus de angst hebben we hier altijd mee gehad, alleen het, het gemis van de toeristen, dat is een, een killing geweest. Dat was, dat was eigenlijk voor de horeca Zandvoort en voor de pensioens en dergelijke gewoon echt de megadreun al, want mm -hmm. vanaf half september dat de Duitsers code rood kregen voor ons, ja, is hier gewoon echt een, een gat gevallen. Uh, wat het in de toekomst gaat brengen, ja, nu dat we vier weken dicht moeten. De onzekerheid die dat met zich meebrengt. Ik bedoel, Want wie zegt over twee weken is er een evaluatie die zal plaatsvinden. Nou, de afgelopen twee weken is het alleen maar omhoog gegaan uh, met de maatregelen die nu verkondigd zijn. Ik heb er geen vertrouwen in. Ik bedoel, de horeca wordt uh, gestraft, wij moeten dicht. Terwijl we het juist proberen zo goed mogelijk te organiseren allemaal. Ja. En als je eromheen kijkt, wat er nog wel allemaal mag, en wat er nog wel allemaal kan, en met name het thuis gebeuren. Ik bedoel ja, hartstikke mooi dat de supermarkt geen drank meer mag verkopen na acht uur. Maar ja. Uh, ja, de supermarkt is nu ook open en je kan gewoon je kratte bieren alvast halen voor het komende weekend. Ik bedoel. Ja. Snap je? Uh, daar gaat niks in veranderen. De mensen die dat deden, die blijven dat doen. Ja. En zolang daar niet wat ondernomen wordt. Dan hou ik er heel weinig vertrouwen in dat dit over vier maanden er beter uit gaat zien. Nee, uh, dat was ge ge ja. we zijn eigenlijk gewoon de gebeten hond. Ja. Wij gaan dicht. en Hoe gaat dit eruit zien over een paar maanden? Ja, kansloos. Ja, uh, dat was gisteravond bij Jinek ook Robert Wilmsen, de, de grote man van de Koninklijke Horeca Nederland. Die zei eigenlijk al, als we kijken naar het verhaal van, van de besmettingen in onze sector... dan valt dat relatief gezien wel mee. Ja. Deel je die mening? Ja. Uh, nou, uh, daar in dat opzicht kan ik alleen maar over mezelf praten. Uh, en Natuurlijk, ik weet ook wel wat, wat de collega's hier gedaan hebben een beetje. Maar bij ons zijn er uh, een aantal collega's of medewerkers van mij zijn getest op uh, COVID-19. En dat is allemaal uh, een positieve uitslag. Tenminste, ja, ja, positief is dan negatief in dat dit geval. Is, ja, positief is negatief, maar in ieder geval zo hard het niet. Dus dat is duidelijk. En er zijn, ik denk dat ik 7, 8 man getest heb in de afgelopen periode. Ik ken ook niet, niet zoveel mensen die echt de, daadwerkelijk ervan ziek aanwezig zijn. Uh, het is zo moeilijk dan om daar wel mee geconfronteerd te worden. En ik bedoel, natuurlijk als je dan hoort dat ziekenhuizen andere uh, zorg niet kunnen gaan verlenen, dat, dat baat zorgen. Mm -hmm. Maar alles bij elkaar, het is steeds moeilijker te verkroppen, omdat we, wij zijn gewoon iedere keer weer de piez aan. Ja. Dat, dat, dat is gewoon heel moeilijk. En zeker nu dat we half september... ...gaan wij eigenlijk al nu de, de winterslaap in, om het een beetje uh, simpel te zeggen. Wat normaal gesproken eind oktober, half november begint. Ja, en dat kunnen we gewoon echt niet hebben. Ik bedoel, je weet als je hier een horecazaak begint in Zandvoort... ...dat je seizoensgebonden bent, ook al ben je wel het hele jaar open. Ik bedoel, de strandpavioens die natuurlijk seizoensrond zijn... ...die gaan zometeen afbreken. De jaarrondpavioens blijven wel staan. Vreselijk zwaar ook, want het zijn grote paviljoens. Voorlopig maar 30 man binnen. Het zijn kansloze situaties waar we op afstevenen. Dus de gaas ze om echt klap vallen. En deel je dan dat er binnen de horeca uh, weinig mensen inderdaad, uh, het virus opgelopen hebben. Ja. ja ik, de cijfers zoals ze er zijn, zijn ze er. En die liegen er niet om. Dus. Ja. En of die waar zijn, ja, daar kan ik niet. Daar kan ik ni ni ni niks anders dan afzeggen. Zoals ze zijn, zijn ze er. Ja, uh, afsluitende vraag aan jou is: um, uh, de, de creativiteit uh, van de horeca-ondernemers. We hebben van het voorjaar nog gezien in, uh, de, uh, ja, in, de, de, in de intelligente lockdown dat uh, sommige horeca-ondernemers dan uh, bezorgen, uh, diensten hebben ingesteld. Gaat dat ook uh, nu weer gebeuren? Ja, tuurlijk gaat iedereen het zo proberen. Maar je, je creativiteit wordt. Mm, kijk, laat ik heel eerlijk zeggen, je bent ondernemer geworden en met name horeca ondernemer uh, geworden omdat je de mensen wil bedienen en je wilt ze gewoon gastvrij gevoel geven nou ik kan je eerlijk zeggen in de afgelopen periode is het gastvrij gevoel echt tot aan mijn sokken gedaald hmm. want je bent eigenlijk meer gewoon een boa je bent een, en die mensen hebben een keurig netjes soort alle respect voor de boa's maar die hebben daar een opleiding voor gehad wij hebben een opleiding gekregen om gastvrij te zijn maar daar kom je niet aan toe creativiteit in deze tijd, het is heel hard nodig. Alleen ook daarvan zakte ik gewoon op een gegeven moment wel een beetje je schoenen in van wat moeten we nu weer gaan bedenken? Want je bent gewoon niet met je normale werk bezig en dat is gewoon. Het wordt steeds moeilijker om daarin iets te gaan verzinnen van oké, okay, hoe gaan we erin? En ja, natuurlijk, uh, ik ga ook niet bij de pakken neerzitten en we gaan ook bezorgen, maar daarvoor geldt wel uh, de afgelopen periode dat we wel dicht waren met de lockdown. Het bleek ook dat Zandvoorts dus enorm de horeca gesteund hebben. Want ik bedoel, elke uh, zaak heeft zijn eigen vaste gasten... maar mensen bestelden. Er werd on ontzettend veel gebruik van gemaakt. Maar het moet ook heel realistisch zijn. Uh, we hebben maar 17.000 inwoners. En dan ga eens even kijken hoeveel horecazaken er zijn die het gaan doen. Huh? Je kan niet elke dag uh, erop leven om zo de winter door te gaan komen. En de uitzichtloze situatie die we nu hebben... dat we gewoon nu voor vier weken dicht zijn, dat staat vast. Maar hoe lang dit gaat duren... Dat is gewoon nog de grote bezorgdheid die we gewoon met z'n allen hebben. Van, ja, blijft het daarbij? Ik hoop het, maar ik vrees gewoon het ergste Dat we na die vier weken gewoon nog langer de deuren mogen sluiten. Ja. En dan wordt het echt een, een heel nijpend verhaal. Ja, uh, duidelijk verhaal. Uh, een een beeld. Ik, uh, ik, uh, ik kan er ook niks uh, meer van maken. Ik uh, dank je in ieder geval voor de bijdrage. Ja, graag gedaan. En ik, uh, ja, uh, ik kan alleen naar onze Sandvoortse inwoners. Uh, de luisteraars van CFM ook uh, hardop uh, vragen van jongens, blijf gewoon je horeca onderneming gewoon steunen. En dat hoeft niet per se rabbel te zijn, maar gewoon bestel lekker, laat het bezorgen, ga het afhalen. En uh, ja, laten we met z'n allen gewoon uh, de horeca steunen. Dat is het enige wat ik nog kunnen. doen. Goed, dankjewel uh, Marzal. Is goed, dankjewel Ja. Oké. Okay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 scar that I could Geldt, zal denk ik ook wel voor de muziekondernemers gelden. De muziekmakers, hoe je het maar noemen wilt. Um, All for you van, uh, van Melle was dit. Um, het uh, bracht de tijd op, uh, nou wat is dat zijn, half elf precies. Nou, uh, denk ik uh, dat het uh, hoog tijd is voor een volgend onderdeel. Uh, want uh, die zit ook hierin. En dan is het meestal de herhaling van wat Tino Stuy uh, eerder heeft uitgesproken... in het uh, programma op dinsdagmorgen. De kolom van Stuy. Ik heb er lang aan gewerkt om goed poep te kunnen praten. Gewoon wat woorden achter elkaar plakken die van een warrige brei een gladde moes maken. Toen reclameman Ed Zwager mij ooit vroeg of als ik als beginnend copywriter... een reisgids kon schrijven, knikte ik als een jarig kind. Reclamestukjes betaalden ongeveer acht keer zoveel als de Sanfordse Courant. En het goochelen met woorden begon ik net een beetje onder de knie te krijgen. Dus bluff je je kont eraf. Natuurlijk kan ik reisgidsen schrijven. Dit was een opdracht voor twee gidsen van een Griekenland-specialist. De eerste paar eilanden gingen nog wel. Er was nog geen internet, dus ik moest mijn informatie opzoeken... In een echte reisboek in de bibliotheek. Maar dat was ook natuurlijk beperkt. Dus het orakel van Delphi stopte met fluisteren... en ik stond na korte tijd keurig droog. Griekenland heeft meer dan 200 bewoonde eilanden... en laten we eerlijk zijn, overal witte huisjes... een azuurblauwe zee, vet aan de salade en vrouwen met de snor... Dus ik heb mijn duim genomen en op eilanden waar ik nog nooit van had gehoord... hele pittoreske kerkjes geplaatst tegenover over dorpspompen. Ik heb bootjes met voor dit eiland kenmerkende kleuren in het water gefantaseerd... en op de laatste paar eilanden altijd een uitbater geplaatst die Jorgos heette. Wie moeder de lokale vis klaarmaakt zoals hij die nog nooit hebt gegeten. Specialiteit van het eiland Samos, Somos en Simos. Nooit belde iemand met het bedrijf vakantie was geweest... over niet bestaande dorpspompen uit de 16e eeuw... of het feit dat de haven aan de andere kant van het eiland lag. Ik heb natuurlijk daarna nooit meer aan reisgids geloofd. Tegenwoordig kun je dankzij reisgers met Instagram, mobieltjes en social media... een stuk geloofwaardiger op reis. De afgelopen maanden echter heb ik de 2020-versie van Poepraten 2.0 mogen ervaren. Sinds enige tijd schrijf ik al concepten voor een commerciële sales- en merkstrategische club... van het grootste mediabedrijf van ons land. En we spreken natuurlijk dezelfde taal. Key account managers, project marketeers, mediastrategen... en ik als zogenaamde stukje sticker... Tenminste het grootste deel van de tijd. En toch praten we af en toe langs elkaar heen. Dat wil zeggen, ik knik uiterst vriendelijk... maar ik begrijp het niet helemaal. Of helemaal niet. Mijn elektronische post met bullshit bingo is inmiddels om te gieren. Dit is een kleine greep uit wat ik heb bewaard. Let wel, er zijn mensen die dit echt begrijpen. Tja, het online plan drijft op longread. Ik twijfel over de hygiënelaag... We scoren niet op stand-out en de grootste driver in purpose-factoren moet binnen het construct passen. By the way, kunnen we de pool die we opbouwen ook retargeten? Omdat ik, net als met die reizigers mezelf niet wil laten kennen... heb ik mijn woordje klaar en reageer met een koekje van eigen deeg. Ja, nou, inderdaad, ik zie nog te weinig multiplier-effect op consideration. In de funnel is het wel oké okay en de key take-out moet salient zijn. Ik ben trouwens benieuwd naar de kitchen review en wat brandtracking gaat doen. Dat zal ze leren. En dan wil ik geen idee wat ik net heb gezegd. Dan de mensen natuurlijk alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En krijg ik de tweede lawine aan bullshit bingo over me heen. Nee, het is nog veel te exposed versus non-exposed. De strategie doet de sanity check. En anders doen we een pushback vanuit de briefing en de tweede debriefing. Dan, dan blijkt dat we meer extra moeten toevoegen. En tot slot denk ik dat we nog wat human emoties moeten toevoegen. Pardon? Human emoties? En toen wist ik het zeker. Er zijn blijkbaar ook andere niet-menselijke emoties. Alleen ik wist het nog niet. Er is er een hoop te leren, dat blijkt wel. En ik heb meerdere in poeppraten gevonden. Ik maak een diepe buiging. My pictured face I see it in a frame She looks like a girl Who can spell her name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 In a frame, she looks like a girl who would spend a lifetime to find her. Name. Staar van angst en plicht. Door de vaak droge ogen gewogen en te licht. Heel te licht. Dat gevoel van te veel, ongewenst en verdacht. Ik knijp hem voor het licht wordt. Maar de nachten zijn vrij. De nacht is van mij. De nacht is van mij. Met een zo in de goot, met de ratten op de touwen tussen een en boot. Al vind ik hier niet wat ik zoek, het is meer dan ik had verwacht. Zo loop ik nog het liefste, want de nachten zijn vrij, de nacht is van mij, de nacht is van mij. Vrij verdacht als een dieven. de nacht. En uh, dan denk je van... Uh, heb ik hem nou uh, snel genoeg ingestart. Maar ik maak gebruik van een uh, programmaatje hier uh, in de studio. Dat heet uh, Free Player voor Donschot. Die had weer de nodige kuren. Die denkt, uh, dan moet je weer ergens met een dubbelloos jachtgeweer dat ding uh, erop zetten. Wat en uh, doen! Weet je? Dus dat, <laughs> dan doet hij niks. Dat is een beetje het uh, idee. Maar goed... Uh, <laughs> Dat is een beetje het nadeel als je, als je dan in je eentje zit. Kijk, uh, zoals gisteren, hè, dan heb ik hier gewoon twee achtervangers uh, erbij zitten. Die dan uh, het, het stokje rustig over kunnen nemen. Wat dat er gaat. Ja, nu zit er ook één. Maar die, uh, die wil gewoon het liefst even zijn mond dicht houden. Ja, ja en dat wilde hij graag zo houden. Maar goed, uh, het is wel een van de, de medestanders uh, als het gaat om het uh, draaien van het product. Veline. Nou, dan weet je wel wie ik, over wie ik het heb hier in de studio. En, dus, uh, en bovendien uh, dan voldoen we gewoon ook uh, keurig netjes aan uh, de reglementen... zoals die afgekondigd zijn... Vier man in één ruimte. Dat betekent dat er hier gewoon meer mensen kunnen lopen. Want we hebben ook nog bovenruimte. En als die, zolang die hier dus uh, gewoon niet in deze ruimte zijn... kun je er rustig nog, uh, nog een paar uh, bij hebben. Dus dat, uh, dan, uh, dan uh, kun je hier gewoon maximaal vijf, zes man uh, rondlopen. Alleen ze moeten niet in die ene ruimte zitten. Zo leg ik dus even uh, de regels uit. Dat betekent, even kort gesproken, dat de volgende week dus gewoon uh, uh, dinsdagmorgen... dan tussen 10 en 12 uh, wij gewoon met z'n vieren aan een tafel kunnen zitten. Amid je dan ook maar anderhalve meter afstand bewaart tot elkaar. En dat doen we al, want we hebben het over uh, de buikgriep en niet over het zeewoord. Dus dat, uh, kijk, en dan, <lacht> dan komt het allemaal goed. Uh, dat uh, zeggende uh, was dat uh, de dijk met uh, de dief in de nacht. Ga ik dan iets... Ja, ik ga, toch, uh, ik ga toch maar even de material girl uh, draaien van uh, Madonna, hoor. Uh, vind ik toch wel uh, op zijn pla plaats. Uh. We hebben nog een kwartier, hè, mensen, in dit uur. En dan uh, zit dit eerste uur, dit 41 vierende eerste uur... van Zandvoortse Zaken erop. Proberen om brouwer te pakken te krijgen, dat gaat lukken. Straks in het uh, tweede uur. Dat uh, werd mij verteld. En ook in het tweede uur komt Mick Baskamp aan het woord. Over zijn kant van het nieuws belichten gesproken. Maar goed, Mix zal wel weer heel erg druk bezig zijn. The greener uitzendingen dan eigenlijk ook een soort uh, uitlaatklep van het uh, programma... wat ik uh, zelf uh, doe op de donderdagavond. Tussen uh, 8 en 10. Daar zit dit uh, ook vast in. Look at the sky van Kafka. En uh, we hebben nog een aantal minuten uh, te gaan. Dat kunnen we mooi uh, opvullen. Want dan uh, hoop ik dat ik weer een beetje... Uh, Uitkom met uh, het, uh, het muziekstuk in de richting van 11 uur. Ik denk het uh, denk ik wel. Hoor. Als ik uh, dit uh, nu ga instarten, dan uh, kom, ik, kom ik redelijk uit. Het uh, is een van de nummers uh, die ik in, uh, in de thuismaak-sessie... voor alternative FM heb uh, gebruikt. Ik heb hem uh, onlangs nog uh, gedeeld op uh, Facebook. En uh, eigenlijk vind ik dit nog... één van de meest bijzondere muziekstukken uit uh, 2020... Wat vele mensen het liefst zo snel mogelijk achter willen laten. En ik kan me er iets bij voorstellen. Bloodcrawls van Metal Lake uit Groningen.